Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het ns In het Zuid-Afrikaanse dorp Kunu is een uur geleden de begrafenisplechtigheid van Nelson Mandela begonnen. Een paar duizend mensen zijn erbij. Ze hebben zich verzameld in een grote witte tent buiten het dorp waar Mandela zijn jeugdjaren doorbracht. Onder de genodigden zijn veteranen van de strijd tegen de apartheid, buitenlandse diplomaten onder wie de Amerikaanse ambassadeur Gaspard, de Britse prins Charles en ondernemer Richard Branson. De Nederlandse koninklijke familie en de regering zijn niet in Kunu. In de tent staat een groot portret van de oud-president tussen rijen van kandelaars. Na de plechtigheid wordt Mandela begraven op een kerkhof in het dorp. In een uitgaansgelegenheid in de Belgische plaats Heusden-Zolder... is een deel van een verplaagd plafond ingestort. Volgens de politie zijn 17 mensen lichtgewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in Dancing Grand Prix. Volgens meerdere bronnen brak er paniek uit toen plafonddelen naar beneden kwamen.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 Volgens de politie probeerden aanhangers van Molla winkels en auto's in brand te steken. De veiligheidsdiensten openden er op het vuur. Molla, die donderdag werd opgehangen, was er dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid... tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Ook afgelopen vrijdag kwamen er mensen om bij protesten tegen de executie. Een wet die polygamie verbiedt in de Amerikaanse staat Utah... is voor een deel in strijd met de grondwet, heeft een federale rechter bepaald. De zaak was aangespannen door een groep fundamentalistische mormonen... die geloven dat het hebben van verschillende vrouwen in de hemel wordt beloond. Volgens de rechter zijn belangrijke delen van het verbod... in strijd met de vrijheid van godsdienst, zoals in de grondwet is geregeld. Belangengroeperingen voor polygamisten reageren opgelucht. Volgens hen zijn veel gezinnen jarenlang bang geweest om opgepakt te worden. In Amerika wonen een schatting 38.000 fundamentalistische mormonen... die aan polygamie doen. De meeste wonen in de staat Utah.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 Dr. Stivago en Charlie Chaplin terug in de bioscoop. Gijs Scholte van Asgat, college over Shakespeare. Alexander Radius over Sleeping Beauty. En nieuw muziektheater van Freek de Jonge. In of TV vanavond om vijf over zes op Nederland 2. Warme winterweken bij Alping. Nu 15% voordeel op het Alpingassortiment. assortiment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 Ja, een hele goede morgen. U zit natuurlijk klaar voor vroege vogels en uh, wij ook. Maar in Zuid-Afrika is de uitvaart van Nelson Mandela inmiddels in volle gang. We schakelen dus even over. Voor Radio 1 zit op dit moment in Kuno Alice van Gelder. Ja, en Alice van Gelder, goedemorgen. Is onze correspondent in Zuid-Afrika. Daar is even moeilijk contact mee te krijgen op dit moment. Ik ben Katrin Straatman van het Radio 1 Journaal. En op dit moment horen we de vriend, een van de beste vrienden, Ahmed Katadra. Daar heeft Nelson Mandela mee in de gevangenis gezeten. Die is nu aan het woord. Ongeveer een uur lang, een uur lang zijn er al sprekers. Een uur geleden is het geopend. Daarvoor was een, een, gedeelte, een privé gedeelte bij het huis van Nelson Mandela. Is een, daarna is zijn kist naar de tent ge, um, vervoerd waar nu dus 4.500 genodigden zitten. Twee uur lang duren de toespraken van zeven tot een uur of negen. Wordt afgesloten met Jacob Suma, president van Zuid-Afrika, en daarna zal de Nelson Mandela ter aarde worden besteld. En dat is een privégedeelte waarbij weer veel minder gasten zijn, ongeveer 4.000. Dus op dit moment het officiële gedeelte met toespraken vanuit Kuno in Zuid-Afrika. De begrafenis van Nelson Mandela never before experienced in history remarkably in these few last days the masses of our people from whatever walk of life have demonstrated how very connected they feel to you dit zijn de woorden nog van ahmed katadra de vriend van nelson mandela samen met hem in gevangenis heeft gezeten madala you have captured this naar relationship naar on the occasion of the death of Vogelvogels eindredacteur Joost Huizing hoorde hem deze week... opeens weer in het centrum van Hilversum. De geheimzinnige vogel wiens leven zich voornamelijk afspeelt... in de nachtelijke uurtjes. De vogel waarvan de roep vaak wordt gebruikt in griezelfilms. De roep van de bosuil. Kijken of hij nog een keer voorbij komt. U hoorde hier net een mannetje... Het is een vrij grote uil met opvallende donkere ogen. Al lijkt hij door zijn enorme dikke veerkleed een stuk groter dan hij eigenlijk is. December is echt een uilenmaand. Volgens Harvey van Diek van Sovon Vogelonderzoek... is er echt sprake van uilengeweld op dit moment. Met heel bijzondere verschijningen. Zoals laatst natuurlijk, hè, die zeldzame sperweruil in Zwolle. En deze week was er weer opschudding onder vogelaars in Overijssel. Namelijk... de bijzondere verschijning van deze dwerguil. En dit is... een bosuil. Maar dan een vrouwtje. Een bosuilen beginnen soms in december al met baltsen. Dus klaagt u over kou en ijs en de donkere dagen voor kerst... en lijkt er geen eind te komen aan die barre winter... die eigenlijk nog moet beginnen? Er is hoop. Ga naar buiten, spits uw oren en bedenk bij het horen van een bosuil... die heeft het voorjaar al in zijn kop. De Giga uit het Concerto Grosso in F-groot. Van de Italiaanse componist Arca Arcangelo, moet ik zeggen, Corelli. Nou, nogmaals, uh, goedemorgen. U heeft het al meegekregen, vermoed ik. Het is een enigszins aangepaste uitzending vanochtend... vanwege de begrafenisplichtigheid van Nelson Mandela in Zuid-Afrika... die inmiddels in volle gang is. We zullen af en toe een beetje moeten schakelen tussen hier en heel Hilversum... Uh, maar dat wijst zich vanzelf... Terug naar uh, aardse zaken nu. Er is een nieuwe paddenstoelensoort ontdekt voor Nederland. Een bijzondere koraalzwam in het Duingebied tussen Wassenaar en Katwijk. Theo Westra, fotograaf en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer, ontdekte hem onlangs. En die radstaak is met Theo en boswachter Mark Kras aan het kijken of die unieke zwam er nog staat. Hier moet hij ergens staan. Pas op, want je stapt al bijna op. Ja, ja, ja, kijk, hier staat. <laughs> Hij staat mooi dat... in de zon. Ja. Er staan er twee. Deze. Jeetje. Ze zijn erg klein. Ja, ah. ze heeft het wel. Jeetje. <laughs> ja. Er is één weg. Want die is uh, voor onderzoek uh, geweest naar de Nederlandse mycologenvereniging. Om uh. vast te stellen of het echt wel om een... Ja, wat het was. Ja. Of wat het is eigenlijk. Want uh, dat was nog niet bekend. Ja, dan moeten we maar eens even beschrijven wat we dan zien. We ja. zien een paddenstoeltje van 2 uh, nou, centimeter... Twee plukjes. Nou, een paddenstoeltje. Het staat tussen het mos. Tussen het mos, ja. En het lijkt ja. ook een beetje... Het lijkt net bruin mos. Ja, daar lijkt het op. Daarom stap je er ook zo overheen. Want het is eigenlijk hartstikke klein. Maar je bent het bij toeval tegengekomen, Theo. Nou, we waren met z'n acht hier. Uh, waren we aan het wandelen. En uh, nou, gewoon op zoek naar van alles. Kosmos, uh, paddenstoelen, wilde planten. Het liep voorop, want de jongens waren beneden nog foto's aan het maken. En verderop zag ik ineens uh, dit zwammetje. En ik had dit al eerder gevonden... Het werd het aangesproken als uh, uh, ja, hoe heet dat? Uh, groenwordende koraalzwam. Er waren ook microfoto's van gemaakt door Hans Adema van NBC. Uh, een nationaal uh, biologisch centrum in uh, Leiden. En uh, die heeft het onderzocht. En die kwam dus uit op groenwordende koraalzwam. En uh, ik zet die, die waarneming altijd op, uh, op de site van waarneming.nl... Martin Gotink, die zei: van, uh, stuur eens materiaal op. Nou, daar ben ik helemaal geen liefhebber van, want dan moet ik dat uit materiaal uit de natuur gaan halen. Ja, dat is een andere paddenstoelkenner die dat vroeg. Ja, dat was er een van de, van de Nederlandse Mycologische Vereniging. En die, uh, die was wel ingeïnteresseerd in deze soort. want die zegt: dat dit is iets apart, dit is iets bijzonders. Ik zei: nou, het is kroenwordende koraalzwam. Hij zei: nou, stuur me een stukje op. Nou, dan zei ik dus: van, nou, dat, uh, dat wil ik niet. Hij zei: maar dat is niet erg, want in de grond zit het mycelium, mm -hmm. en daarboven zit de bloeien eigenlijk van het mycelium. Ja, het dat is de vrucht die we zien. Juist, dat is, uh, en daar zitten ook de sporen in. Die zorgen ook voor de verspreiding. Nou, ondergrond is het mycelium. En hij zegt, dan kun je er rustig eentje weghalen. Want de mycelium blijft in de grond. En dan groeit wel weer verder. En uh, nou, opgestuurd. Nou, en sneller dan verwacht. Want normaal duurt het hartstikke lang... voordat je eigenlijk eens wat hoort van wat het is. Kwam de oplossing van... het is een nieuwe zwam van Nederland. Nou, dat was, dat was, al, dat was heel bijzonder natuurlijk. Ja. Dat is ongelooflijk, toch? Ja, ja, absoluut. Want je hier die, die paars vierkante centimeter ja. in de duin? Ja. ja. Nee, dan gaat het rond. Veel ja, meer is ja, het ja, niet, ja, Mark. Nee, veel meer is het niet. En Sterker nog, als je zo er kijkt en je ziet, uh, je ziet het mos... dat lijkt zelfs nog op die, op die zwampas. Als ja. je heel dichtbij gaat kijken, zie je dat het anders van vorm is. Mm -hmm. Veel mooier. Het is, het is echt koraal. En die kleur is natuurlijk bijzonder. Het is de, de, in de, dat groene dekje met ja. wat verschillende kleuren groen... verschillende tinten groen... zie je ineens dat, dat, dat gelige, dat faalgelige... Mm -hmm is echt een geweldig mooi klein zwammetje. Ja, dit is dus uh, Raminia Rulini. Hij heeft nog geen Nederlandse naam. Ja, hij heeft hem wel. Vanuit, ja? Ja, dat, dat ontdekten we eigenlijk op een Duitse site. Dan wordt die steppenkoraalzwam genoemd. Steppenkoraalzwam? Ja. Nou, nou, zijn dat hier geen steppen, hè? Het lijkt erop, maar... Uh, maar ja. geeft dat dan aan in welke biotoop die dan voorkomt ja. meestal? Ja, maar dat is ge geeft geen garantie. Het is nee. niet zo van ga je ergens uh, op de steppen zoeken... dat je ook steppenkoraalzwam vindt. Dan zie je dus ook hier ook. Hey, je vindt hem hier... Terwijl het hier dus geen steppen zijn. Ik heb voorgesteld een andere naam te geven. Uh, wandelstokkoraalswam. Als je hem namelijk heel dicht van dichtbij ja, bekijkt... Zullen we dat eens doen? Ja. Dan zitten we op de knietjes. Ja. Wandelstok. Even ja, dat kijken. kan je eigenlijk zo niet zien. Daar heb je een vergrootglas voor nodig. Maar dat zijn een soort, een soort uh, in de wandelstokjes uh, in de grond gestoken. En de bovenkant is krom. Ja. En daarom zou ik hem die naam willen geven. En als Theo een foto maakt, en dat doet hij altijd met een prachtig mooi voorzetlensje... dan kun je heel goed dichtbij ik zal, kijken en ik zal dan, hem even dan maken. zie je die wandelstokjes echt wel terug. Ja, ik zal hem even maken, die foto, dan kun je het zelf met je eigen ogen aanschouwen. We hebben een voorzetlensje voor, want het is natuurlijk verrekt te klein, dan moet je opblazen. Een macro lens. macro lens, juist. Super macro lens zelfs. Nou, daar gaat hij. Knal. Nou, dan gaan we opblazen. Even een knopje indrukken. Dat kan je ook allemaal op de display zien natuurlijk. Ja. Zo, ja. Wauw. Zie je? Leuk, hè? Ja, ja, zo heb je geen loopje meer nodig in de nee, natuur. Nee. Nou, echt helemaal scherp is hij niet. Maar het zijn net in de grond gestoken wandelstokjes. Ja, dat is hij dan een beetje. Van die wandelstokjes naast elkaar. Ja. Heel veel. Juist. Ja. <laughs> ja. Maar het is maar de vraag of de Nederlandse mycologenvereniging wilt uh, overnemen. Want die heeft bepalende namen. Ja. Nou, is een grote vraag natuurlijk. Hoe komt hij hier terecht? ja. Sporen zijn overal, hè? Ja? ja. Zelfs op je gezicht, op je haren, in je mond. Dus een maar... soort, soort fijnstof is dat. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja het, is, het is een soort fijnstof. Het ja. is heel klein. Ja. Ja. Ja, het is een je biotoop. Vindt... Uh, ja. uh, uh, zodra die sporen in een biotoop terechtkomen waar ze kunnen gedijen... dan gaat de mycelium groeien en daarna gaan ze bloeien. Ja. En dit is blijkbaar de plek waar die dingen zich kunnen ontwikkelen. Maar hoe, de, hoe denk je dan dat dat hier gekomen is? Hoe die sporen hier gekomen zijn? Mark? Ja, met de wind. Ik denk dat ja. de wind uiteindelijk ze hier ergens een keertje heeft neergelegd. En misschien zit die zwampvlok er al heel lang daar onder de grond. En dit jaar of vorig jaar, waarschijnlijk, is het voor het eerst geweest dat die gevonden is. Dat die dus dat vrucht, het vruchtje maakte en dat die gevonden is. Uh, en misschien is er wel, zijn er wel jaren overheen gegaan dat het, net niet het jaar. ...was waarin die ging, ja. uh, vrucht ging zetten. Ja. Dus je moet wel heel veel geluk hebben. Het is niet ieder jaar zo dat ze die prachtige zwammetjes maken. Maar nu zijn kennelijk de omstandigheden goed. Ja, ja. vocht. Uh, ja. Als het in het voorjaar nou weer erg weinig geregend heeft... ...dan ontstaat dat niet. Ja, het geheim is natuurlijk gewoon goed kijken. Vooral goed kijken ja. en, uh, en de goede spullen hebben. En ja, ja. Wat je ziet, is, en dat was met die acht mensen ook. We liepen hier met uh, een expert op het gebied van mossen... op het gebied Kors, van korstmossen, ja. op het gebied van paddenstoelen. En het zijn allemaal mensen die op, een heel, op de millimeter kijken... en voor het onderzoek zelfs microscopen nodig hebben... Uh, om die soort te bepalen... En daar kom je de meest fantastische dingen tegen. Nou, dit is heel uniek, want dit is zelfs de eerste voor Nederland. Ja. Uh, maar ook uh, al die mossen en korstmossen met hun prachtige namen. Uh, het mos is het geloof ik. Ja, Frietzakbekermos. Ja, geweldig. Ja, mooie naam. Maar, het is echt... Uh, het wordt heerlijk om die namen te mogen geven. Ja, ja dat ja. is echt fantastisch. Ja. Dus dat, dat je van mij mag je daar komen. Ja, van mij mag hij ook uh, ja. die naam hebben. Dus, ik, uh, maar goed, we gaan daar niet over. Nee. Maar je moet, het, je moet het een naam geven dat wanneer andere mensen het vinden... dat ze denken, hey, misschien is het wel de, wandel, de wandelstokkoraalzwang. Andrew Lawrence King gaf zijn barokharpes flink de sporen in het stuk van de 16e eeuwse Italiaanse componist Diego Ortiz. We hebben afgelopen herfst twee bijzondere stormen meegemaakt. Eén, eind oktober, met de zwaarste windstoten die ooit in Nederland zijn gemeten. En daarna ongeveer nou, anderhalve week geleden uh, op 5 december, in de Klaas, U weet het vast nog. Nou, die eerste storm die was het meest spectaculair... maar die Sinterklaasstorm heeft op de Waddeneilanden veel meer effect gehad. Omdat die vanuit een heel andere kant woei. En dus werden er zeehondenbabies van plaats gespoeld. Uh, er was op sommige eilanden behoorlijk wat duinafslag. En op Terschelling kreeg natuurgebied de Bosplaat het hart te verduren. De stilte na de storm geeft ons nu de kans... om rustig te kijken wat er allemaal is gebeurd. Joost Huizing rijdt mee met boswachter Juri Lamers van Staatsbosbeheer een inspectietocht langs de Noordzeekust van Terschelling. Van Noordvader tot Bosplaat. Tijdens die storm zag je ook gewoon geen strand. Het was uh, de, tot midden op het strand hoge golven. En dat zie je nu ook, want er is een boel afgeslagen. De zomerduintjes, dus, we maar zeggen, die midden op het strand liggen, die zijn weg. Embryonale duin noemen ze ook wel, dus hele jonge duintjes. In de winter spoelt er van vaak wel een deel weg door een storm. Maar nou was dit een... Uh... Wat bijzonder, de storm. Hij ging wat harder. Ja, deze storm die ging iets harder. Dat had te maken met springtij. dat had te maken met, uh, met de windrichting. Vaak is een storm uit het west-zuidwest. Daar is het ja. eiland zeg maar, aan gewend. Daar is het wel een beetje aan gewend, ja. Uh, nu uh, was het een storm die ook nog eens een keer lang aanhield. Met meer afslag als gevolg. Ja. Dus we dadelijk komen op die brede strandvlakte. Uh... Het is hier breed, hè? Ja, het is hier westelijk breed. Vervolg. Op sommige plekken ja. echt honderden meter. Ja, zeker. Je ziet dus ook verder op zee al die zandbanken liggen. En die zandbanken die worden gewoon met de stroming steeds weer naar het eiland toe geduwd eigenlijk. Die verplaatsen zich en die worden, soms worden die gewoon één met het eiland. Er lagen ook allerlei zeehonden, jonge zeehondjes, die uh, weggespoeld waren, bijvoorbeeld van de Richel. Ja. Die zijn nu voor het grootste deel weg, hoorde ik ook van uh, de mensen van de zeehondencrash. De meesten hebben het wel gered waarschijnlijk, hè? Ja, kijk, zolang de moeder in de buurt is, redden die beesten het heel lang. Ja. Het is gewoon uh, meer de rust die ze nodig hebben. Dat die moeder gewoon op een rustig moment naar, de, naar het jong toe kan om te zogen. Dan krijgt hij genoeg voedsel. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja, de storm was heel vervelend voor die dieren. Maar als er te veel toeristen naartoe gaan, dan is dat de noodslaan. Ja, eigenlijk wel. Of in ieder geval wanneer mensen niet voldoende afstand houden. Dan denkt die moeder van, nou ja, het is wel heel druk daar. Uh, ik kom niet meer terug. Ja. ja, nee, inderdaad. Ja, als je dan de natuur over ze laat, dan... Uh, dan zou hij waarschijnlijk uh, doodgaan. En nu wordt hij opgevangen? Nu wordt hij vaak opgevangen, ja. ja. En je rijdt langs een stuk duin wat overal is afgeslagen... en op sommige plekken lijkt het een beetje op de uh, White Cliffs of Dover. Ja, het is heel stil afgeslagen ja. inderdaad. Ja. Dit is een oude stuifdijk... die het vroegere militaire schietterrein wat hier achter lag uh, ja. beschermde. Daar wordt geen beheer meer op uh, uitgevoerd. De, de zee heeft daar uh, vrij spel en je ziet daar dus ook, we zijn langs een paar hele diepe kerven gekomen. Ja. Echt van, van die grote. Het <laughs> bonkt op, op. een beetje. Een beetje maar. Echt van die hele grote doorgangen in de duinen. Ja, dit is ook hier is een, een binnenzeetje ontstaan. Ja. Mooi hoor. Ja, we kijken nu eigenlijk op het oude militaire schieterrein. Hier stond vroeger de verkeerstoren. Ja, zo even naar buiten gaan? Ja. Je hoort een aggregaat op de achtergrond, daar zijn ze munitie aan het zeven. Ja, klopt. Er ligt natuurlijk nog wel her en der wat uh, munitie op. in de bodem. Dan lopen wij een beetje naar het meertje toe. Ja. Hier is de zee, die is hier met storm uh, gewoon naar binnen gekomen. Voor een heleboel vogels wel een uniek plekje. Ja, zeker. Beetje het in de luiten. Is... Ja, en uh, het is nu waarschijnlijk allemaal zoutwater. Maar uh, wanneer je in de zomer bent, of in het najaar, en er is nog geen storm geweest, dan is het meestal zoetwater. Dus dat is natuurlijk wel aantrekkelijk voor eenden ja. en dat soort uh, andere ja. vogels. Ik ga een paar foto's maken, want die rare kleine stukjes restant van duinen die nog zijn overgebleven, dat ziet er heel bijzonder uit. Ja, dat is hartstikke mooi. Dit. De echte landschapskunst uh, zou je ja, het kunnen ja. noemen. Hè? Het water is er gewoon omheen gegierd. Kijk, en op dit soort uitgestrekte stranden, daar uh, wel net over die zeehonden. Juist die, die wijdse vlaktes bieden ook gewoon een rustplek voor zeehonden in het algemeen. Ja, er uh, zitten hier ook veel. Uh, ja, die zandbanken die, hier, uh, die we net zagen. Al voor de kust. Ja, die liggen met laagwater vaak. Ik weet niet of het nu zo is, maar die liggen vaak helemaal vol met, uh, met zeehonden. En dan vooral de dus grijze zeehonden. Ja. ja, die nu met de jongen bezig zijn. Ja. ja. En als je dan Noordwestenwind hebt, je moet niet hard waaien. En je loopt hier op het strand, dan kan je ze ook horen. Kan je het nadoen? Ja, ik weet niet of het te mooi is voor Probeer. Maar... Weet <laughs> Een beetje oeh. Oe oe. Een beetje steunend, zeg ja. maar. Uh, ja, ik vond het heel het, grappig. Ik vond het een behoorlijke imitatie. We <laughs> ja. klimmen een stukje. Ik val nog tegen, tegen die duintjes op, zo stijl, Maar wel met een mooi resultaat, want je hebt hier echt, dit is zo'n hartstikke mooie... Ja, dit is gewoon helemaal door de wind zo'n stuifgat. dan zie je dat het soms bijna dezelfde soort vormen oplevert als water, hè? Ja. doet een beetje denken, maar dan is het oranje aan uh, Cappadocia... Of, uh, <laughs> ja. of de natuurparken in de Verenigde Staten met al ja. dat oranje... Ja, steen. Dit, nee, dit soort stuifgaten noemen we ook wel eens een beetje de schellingen Grand Canyon zeg maar. Hier, en verderop is het een hele grote, ja. echt een hele brede. Het is gewoon is hartstikke mooi. Maar als je er van bovenaf in één keer bij terecht komt, dan heb je soms zo zo'n steile kant naar beneden toe. En als je dan omdraait en je kijkt over zee, dan zie je overal die zandbanken. Ja. Je ziet ze nu eigenlijk alleen nog kan je ze herkennen aan de golven die erop breken. Maar als je nu nog een paar uur wacht en het is laag water, dan zul je zien dat hier boven het eiland, of tenminste boven de westkant van het eiland, overal zandbanken in zee liggen. En, en zeehonden. En daar, zeehonden. Daar liggen er. De... Ja, en... klopt. En nog vier zeehonden vier. even. Nou ja, als het tot wat lage water wordt, dan uh, verschijnen er vanzelf meer. nog een akkoordje achteraan komt, maar nee. Later in deze uitzending hoort u het vervolg... van de stormschadetocht over het strand. Um, maar we gaan er nu even kort uit voor Ster en Nieuws. En voor het nieuws zit klaar in Hilversum. Martijn Nijhuis. Je bent je werk kwijt. En wat nu? Je wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Maar wat moet je nou eigenlijk doen? Je hebt nog nooit met dat bijltje gehakt.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 Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar sterghoudenloekie.nl en stem. Kijk op 19 december half 9 naar de show op Nederland 1. Ook financials en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Elke dag sterven 18.000 kinderen. 18.000 kinderen. Elke dag. Met simpele middelen zoals schoon drinkwater... kunnen we zorgen dat deze kinderen overleven. Die 18.000 accepteren we niet.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 In Zuid-Afrika is de begrafenisplechtigheid van Nelson Mandela aan de gang. Zo'n 4500 mensen zijn erbij. Ze hebben zich verzameld in een grote witte tent buiten het dorp Kunu... waar Mandela zijn jeugdjaren doorbracht. In de tent staat een groot portret van de oud-president... tussen rijen van kandelaars. Onder de genodigden zijn veteranen van de strijd tegen apartheid... buitenlandse diplomaten onder wie de Amerikaanse ambassadeur Gaspard... de Britse prins Charles en ondernemer Richard Branson...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 En in een uitgaansgelegenheid in de Belgische plaats Heusden Zolder is een deel van een verplaagd plafond ingestort. Volgens de politie zijn er 17 lichtgewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En dat waren de hoofdpunten. Er zijn maar twee zorgverzekeraars ter wereld die een speciale voordeelpolis voor niet-rokers hebben: AGIS en Deltaloid. Voor jou? Kom snel naar rookvrijpolis.nl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 of bel 070 302 4747 Combineer de slimste HR-ketel Heel Easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op 9.nl/slash easy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 Goedemorgen, welkom terug bij Vroege Vogels. Door de begrafenis van Nelson Mandela zal onze uitzending vanochtend iets wat anders klinken. We schakelen af en toe over naar de nieuwsredactie van Radio 1... om te horen wat er op dit moment in Zuid-Afrika gebeurt. En dat gaan we nu ook doen. Ja, want het zijn Vroege Vogels daar ook in Zuid-Afrika. De uitvaartplechtigheid is vroeg begonnen in Kunu. De uitvaart van de overleden oud-president Nelson Mandela is in volle gang. begon vanochtend al om zeven uur. En nu zijn er allerlei sprekers te horen. En het is een uitgebreide plechtigheid met duizenden genodigden. In het dorpen waar Madiba, zoals hij liefkozend wordt genoemd, opgroeide. Familie, vrienden, regeringsleiders, heel veel vertegenwoordigers. Esther Bootsma, hier in de studio, kijkt al de hele ochtend mee. Esther, uitgebreide plechtigheid, zeg ik al, hoe begon het? Nou, het begon uh, vanochtend met dat de kist van uh, Nelson Mandela... onder begeleiding van militairen naar de tent werd gebracht. Dus in de streek waar hij opgroeide, daar wordt hij begraven, in Kunu Daar is een hele grote witte tent neergezet waarin alle gasten zitten... en daar werd de, de kist heen gebracht, uh, gedrapeerd uh, in de Zuid-Afrikaanse vlag. Zo begon het. Um. Daarna uh, uh, uh, Graça, zijn uh, weduwe, en zijn vorige vrouw Winnie liepen hand in hand... Uh, stonden ze bij die kist... Um, en uh, daarna is het uh, officiële deel begonnen met allerlei toespraken. Ja, en 95 kaarsen zag ik ook mooi staan voor elk jaar dat hij uh, geleefd heeft. Uitgebreide staatsbegrafenis is het, met, met ook stamrituelen. Hoe zit dat? Ja, uh, nou ja, dat, dat is uh, bijvoorbeeld... Dus het is heel belangrijk voor de familie vooral... dat het uh, precies volgens de Corsa-tradities... Corsa is de stam van Mandela deze begrafenis wordt uitgevoerd. Dat moet allemaal heel goed uh, exact gaan. Want anders nou ja, zou zijn ziel kunnen gaan, uh, gaan dwalen, of zijn, zijn geest... en dat zou ongeluk kunnen brengen. Dus uh, nu zie je daar nog niet zoveel van. Dat komt straks in het tweede deel van, uh, van de begrafenis. Maar een van de dingen is dat het zo extreem vroeg is begonnen vanochtend... Ja omdat um, hij moet worden begraven als de zon het hoogst is en de schaduwen het kortst. Dat is bijvoorbeeld maar één ding van die tradities. En verder zullen er een os worden geslacht, um, uh, wordt er een dierenvel over zijn kist gelegd. Al dat soort uh, dingen zijn heel belangrijk. Ja, want je noemt ook nog even een tweede deel. Dat is straks als de familie in besloten kring ook echt de begrafenis uh, uh, uitvoert, zal ik maar zeggen. Veel sprekers, wie hebben we al gehoord? Nou, we hebben onder andere een kleindochter van Mandela ges, uh, gehoord. Met mooie verhalen over het leven in Kounou. Nu spreekt de voorzitter van de Afrikaanse Unie. Maar tot nu toe, denk ik, was wel de mooiste toespraak van Ahmed Katrada. Daarmee zat hij op Robbe Eiland gevangen. Dat is een heel erg goede vriend van hem. Die vertelde onder andere over de, het laatste moment dat hij uh, bij mijn ziekenhuis was. Dat hij dat heel zwaar vond. De, de man met de, de sterke man van vroeger, die herinneringen... Uh, verbond hij aan wat Mandela nu was. Zo broos, zo breekbaar. En hij zei hele mooie dingen over zijn herinneringen aan Mandela. Hij was niet... Ik don't hem niet to mijn vriend. Hij was mijn oudere brother. Wat zeggen we aan jou, Mandela, in deze dagen? De last final moments samen. You exit the public stage. Ja, duidelijk geëmotioneerd. Niet mijn vriend, maar eigenlijk mijn oudste broer. Katadra zei dat hij zat met hem op, op Roep Eiland. Toch even kort, Esther, wat gebeurt er zo nog? Nou, dit, de, deze hele ceremonie duurt ongeveer twee uur. Hij is om zeven uur begonnen, dus zal nog een half uur duren. Nog een aantal sprekers. En dan gaan ze met ongeveer 400 tot 500 uh, uh, mensen... vooral familieleden en enkele genodigden... naar de plek waar hij begraven zal worden bij andere mensen van de, van de Mandela-familie... Uh, en onder andere zijn drie kinderen die al zijn overleden. Straks erover meer hier op Radio 1. Nu snel terug naar de Vara. Ja, terug naar het Nadermeer waar wij hier zitten met vroege vogels. In de verte zie ik wat... Uh... Als ik het zo een beetje bekijk, zonder verrekijker, zijn het zwanen. Net vloog er nog een eenzame aalscholver over. Het is iets na half negen. Um, ik ga ons virtuele rat der columnisten maar weer eens aanzwengelen. En dan gaat het op wonderbaarlijke wijze precies uitkomen bij de juiste naam. Paulien Cornelissen. Pauline Cornelissen, schrijver, cabaretier. Eh, regelmatig te zien in de Wereld Draait Door tegenwoordig. Waarin ze een taalrubriek doet samen met Arjen Lubach. Goedemorgen, Pauline. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, nou, waar wij van vroeger volgens het meest trots op zijn. is dat we ook genoemd worden in jouw boeken. Uitgebreid. Met ja. ons fantastische taalgebruik. En vooral de Venolijn, ben je een groot fan van? Venolijn vind ik geweldig. Ik heb zelf ook een keer uh, opgebeld, uh, maar dat is niet uh, uitgezonden. Ik was, het niet, was het niet correct. Eh, dat weet, ik weet niet wat het ook alweer was. We zagen een, uh, volgens mij een soort bijzonder. Ja, dit klinkt, heel, dit klinkt heel stom. We zagen een <lacht> vogel in Menno de Menno heeft een keer gemeld <lacht> dat hij een pinguin zag hoor. En dat was ook geen pinguin. Dus schaam je vooral niet. Ik weet niet eens meer wat het was. Maar het was een heel voor ons belangrijk moment. Maar het is niet uitgezonden. Misschien probeer het nog een keer. We gaan het nog een keer proberen. En dan beloof ik. Uh, nou ja, ik weet niet of ik. Ja, ik beloof gewoon dat je er dan in komt. Oké, okay, ja? dat is goed. Okay. En vanmiddag, want je, je, je, hebt nu, je, je speelt nu een theatervoorstel ja. in het, segment, het hele land. Maar vanmiddag, wat doe je in Toemler? Uh, ja, we hebben Echt Gebeurd. En dat is een middag waar mensen waar gebeurde verhalen vertellen. En dat is uh, vanmiddag om vier uur in Toemler. En het thema is de nacht. Omdat we nu natuurlijk bijna naar de langste nacht toe gaan. Ja, de kortste dag. Leek ons de, of ja, dus de kortste dag, dan wel de langste nacht. Uh, leek ons dat toepasselijk. Dus dat zijn vaak, uh, ik dacht, ik noem het maar even, want het zijn vaak Vaak heel uh, leuke, grappige of ontroerende middagen. Um, ik doe dat al een paar jaar samen met Eva-Maria Staal en Micha Wertheim. Dus misschien vanmiddag als, ja, als, vanmiddag, als ze zin hebben of ze hebben hun wandeling al achter de rug. Want ik denk altijd dat vroege vogels mensen meteen na vroege vogels een wandeling gaan maken. Klopt, ja. En dat is ook zo, toch? Daar ja. is onderzoek naar gedaan. <laughs> en daarna kunnen ze dan naar Toemler komen als ze willen. Leuk. Uh, nou ja, je ik je ga, ga een column voorlezen. <coughs> Oké. Okay. Hmm, hmm, hmm. We gaan stemoefeningen doen. Oké. Okay. Mm -hmm. Ik was zo iemand die het fenomeen vergeten groenten... altijd met nogal veel ironie tegemoet trad. Vergeten groenten, dacht ik, zijn waarschijnlijk vergeten met een reden. Omdat ze bijvoorbeeld vies zijn. Deze houding begint nu te veranderen... en dat komt waarschijnlijk doordat ik een late trendvolger ben. Dat doe ik met alles. Ik heb jaren met verven gekotst over het verschijnsel skinny jeans. Nu iedereen er alweer bijna klaar mee is, heb ik er ineens ook een. Zo is het ook met de vergeten groenten. Daar hing voor mij een geur omheen van vrouwen... die te actief bezig zijn met het bakken van speldbrood. En die zelf kleren maken voor hun kinderen. En die trouwens ook zelf kerstdecoraties maken... die er ook nog best leuk uitzien. En die sowieso heel gezond en fris in het leven staan... en als ze binnenkomen altijd heel blij hoi hoi roepen. Ik neem aan dat ik jaloers ben op zulke soort vrouwen. Die zijn nu al lang wakker en bezig met een deeg... Terwijl ik de wekker heb moeten zetten en comateus door het landschap heb moeten rijden. De vrouwen, en jullie weten wie jullie zijn... hebben natuurlijk ook een moestuin met daarin een schorseneer... een topinamboer slash aardpeer, een oerpompoen en een paleo-aardappel... met een border van regenboogpenen. Ik kon hier dus fijn op afgeven tot ik mijn eerste aardpeer zelf at. Want mijn hemel, een aardpeer is fantastisch. Het is net een artichokkenhaard, maar dan zonder haartjes... Overigens twijfel ik nu of die smaak niet toevallig bij de pastinaak hoorde in plaats van bij de aardpeer. Dat ben ik dus even vergeten. Doet er niet toe. Daar zijn het vergeten groenten voor. Goed, ik ben dus fan. Het afgelopen jaar is het regelmatig voorgekomen dat ik bij het bekijken van een menukaart enthousiast heb uitgeroepen... Oh, ze hebben vergeten groenten! In veel eetcafés in kleine provinciesteden, waar ik moet zijn om op te treden... is de enige vegetarische optie de zogenaamde groentenstroedel. Bladerdeeg met daarin een kwak afgeleefde soepgroenten. De groentenstroedel is een heel treurig iets. Op het moment dat er dus iets anders aangeboden wordt... een middeleeuwse oerknol bijvoorbeeld, dan neem ik hem meteen... Het bijkomende voordeel is dit. Die vergeten groenten hoeven niet uit Chili of Egypte geïmporteerd te worden. Dus als je ze eet, ben je sowieso al een beter mens. Mijn nieuwe hobby is dan ook vergeten groenten eten... en ondertussen superieur om mij heen kijken naar mensen... die zo nodig een struisvogelbiefstuk met peultjes willen eten. In dit jarige tijde notabene. Dat zou dus nooit meer in mij opkomen. Al deze toch vrij specifieke gedachten probeer ik over te brengen... met één enkele blik... Laatst had ik weer eens een bord vergeten groenten besteld met polenta erbij. En nu komt de klapper, waren ze de polenta vergeten. Bion-ensemble van de Boheemse componist Josef Triebenzee was dit de finale uit de opera Yves en Tauride van Christophe Wielbald-Gluck. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, het is allemaal een beetje anders vanochtend uh, vanwege de begrafenis van Nelson Mandela en daarom dus wat eerder dan u gewend bent ons nieuwsoverzicht. Het is een ini mosje een paar millimeter hoog, eh, maar wel met een sporenkapsel van dik een centimeter groot. En dan ook nog in de vorm. Het is jammer dat Pauline Cornelis alweer een stukje verderop zit, want die vindt het geweldig. Een mos in de vorm van een kaboutermutsje. Nou, ze, echt, ze kijkt alsof ze water ziet branden. Deze week uh, vond mossenliefhebber Henk-Jan van der Kolk... op een begraafplaats in Elsbeet enkele exemplaren van dit kaboutermos. Die soort was ruim een halve eeuw niet in ons land gezien. En volgens Henk-Jan is dit voor een mossenliefhebber... dan ook net zo spectaculair als uh, bijvoorbeeld die sperre voor een vogelaar. Uh, ja, klopt. Ja. Zo'n mossenliefhebber is wel echt uh, spectaculair mos. Want de meesten kennen eigenlijk dit uh, mos alleen uit het buitenland... Want de Nederlandse zon is al 30 jaar uh, niet meer gezien. Het is daarnaast ook een heel mooi mos om te zien. En ook een beetje een mysterieus mos. Omdat het, uh, ja, eigenlijk zie je alleen het kapsel. Het mosplantje zelf zie je niet. Dus nadat het wel veel uh, mos die is aantrekt. Ja. Het kwaadvermos kan eigenlijk alleen groeien in plekken uh, waar de lucht schoon is. Dus uh, op de noordelijke Veluwe is de lucht nog relatief schoon. Dus vandaar dat die daar juist weer op kan duiken. Dus in dat opzicht is het wel heel positief uh, en ja, dat hij nog in ons land kan groeien en blijkbaar een goede, een goede plaats uh, nog heeft uh, weten te kunnen vinden. Water. Op heel veel plaatsen onder de zeebodem zit nog gruwelijk veel water opgeslagen. Zoet water wel te verstaan. Dat staat in het wetenschappelijk tijdschrift Nature van afgelopen week. Een team van hydrologen, waaronder twee onderzoekers van de VU in Amsterdam, heeft berekend dat er diep onder de zeebodem nog honderd keer zoveel schoon zoet water zit als de hoeveelheid die we de afgelopen eeuw al hebben opgemaakt. Onder de woestijnen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten wordt ook al fossiel water gewonnen. Op sommige plaatsen raakt, dan ook ra raakt het dan ook razendsnel uitgeput. Maar met de hoeveelheden die nu onder de zeebodem zijn gevonden, lijkt de dorstige mens weer wat respijt te krijgen. Drie grote supermarkten, Albert Heijn, Jumbo en C1000, zeggen wel dat ze de weidegang van melkkoeien stimuleren. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Dat blijkt uit onderzoek van de WSPA, de World Society for the Protection of Animals. Volgens Julie Middelkoop van de WSPA komen de supermarkten hun afspraken niet na. Ze hebben de ambitie vastgelegd in het convenant Weidegang. dat ze weidezuivel zullen promoten waar mogelijk. En nu blijkt dat ze dat eigenlijk helemaal niet doen. Vier van de vijf zuivelproducten die in hun schappen ligt, is niet gegarandeerd van weidemelk. En dat is heel jammer. Ze laten het afweten, terwijl juist Sharon Dijksma, onze staatssecretaris deze week heeft aangekondigd dat zij de koe in de wijn wel degelijk van belang vindt. En ook LTO Nederland en de Nederlandse zuivelorganisatie hebben aangegeven... dat ze de koe in de wei willen behouden door uh, in te zetten op een grondgebonden melkveehouderij. Dus dat betekent eigenlijk dat er uh, altijd genoeg grond moet zijn om een koe op te houden. Dat zijn dus hele mooie stappen. En nu is het eigenlijk wat WSPA betreft aan de supermarkt... om ook hun uh, convenantschap waar te maken door uh, 70% van hun producten... Net als 70% van de koeien in de wei een weidegangsgarantie te geven. Het broeikaseffect. Er is een nieuw broeikasgas gevonden. Het is per molecuul maar liefst 7000 keer zo sterk als CO2. En het heet, en ik heb erop geoefend: perfluorotributylamine. Maar u mag ook gewoon uh, PFTBA zeggen. En uh, u mag het ook gewoon weer vergeten, want ook al is het per molecuul een heel sterk broeikasgas... er zit maar zo weinig van in de lucht dat het per saldo nauwelijks effect heeft. De ontdekkers van het molecuul zien wel een waarschuwing in hun vondst. Het is namelijk een molecuul dat mensen zelf hebben gemaakt. We zouden dus beter moeten kijken wat een gas doet in de broeikas voordat we het de lucht in laten vliegen. Een bericht voor de vissers. In Amsterdam is deze week begonnen met de bouw van een plastic sloep... die helemaal wordt opgebouwd uit afval. De Amsterdamse stichting Plastic Whale heeft drie jaar lang afval verzameld in de grachten... en heeft dat nu laten omsmelten tot korrels. De boot zal, als het goed is, komend voorjaar te water worden gelaten. Het moet een soort educatief vaartuig worden om te laten zien dat afval geen afval is, maar een grondstof. En dat moet je dus zeker niet in de grachten kieperen.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 Mozart, de London Mozart Players waren dit het een menuetto uit de symfonie nummer 16 in G Groot van de Spaanse componist Carlos Baguer. Om kwart over acht ongeveer reden boswachter Yuri Lamers van Staatsbosbeer en Joost Huizing aan de westkant van het Terschellingerstrand. Op weg naar de oostelijke punt van het eiland, naar de fameuze Bosplaat. Ergens halverwege bewonderden ze een duinerij... die door de Sinterklaasstorm van 5 december veranderde in een steile rand... die nou in de verte nog het meest doet denken aan de witte klifkust van Dover. En dan lopen we nu naar een plek waar volgens mij het hoogste steile stuk afslag is. Ja. Hoe hoog zou dit zijn? Nou, Ik denk dat dit duin uh, zo'n 10 meter, 12 ja, meter is. Helemaal bijna loodrecht ja. afgeslagen. Het is uh, gewoon uh, naar beneden gezakt. Hier moet je niet meer tegenop proberen te lopen. Want nee, het hier dan... zo uh, kunnen we zien aan de sporen. Die heeft het wel gedaan. Dat is wel gelukt. Ja, maar als wij, het doen, dan... ik denk als wij het doen, dan zijn we snel weer beneden. Lawine. Ja. Dit is heel Dit is... bijzonder. Dit maak je toch niet vaak mee. We hebben wel vaker een storm. Alleen ja, niet iedere storm is even zwaar. En, uh... en niet uit het noordwesten? Nee, vaak uit uh, een iets andere hoek. Ja. Maar ja, je zal zien, begin volgend jaar dan is het beeld alweer heel anders. Dan is het weer gewoon glooiend... Glooiend, in ieder ja, geval. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan naar het juweel van uh, Terschelling. Bosplaat. Bosplaat, hè? Ja. Wat zou zo'n connector nou zoeken daar op zo'n Kaalduin? Je ziet af en toe ook reënsporen op het strand. Zijn er nog steeds reën op Terschelling? Ja, waarschijnlijk zo tussen de 400 en 500 reën. En die zijn ooit uitgezet? Officieel zijn hier aankomen zwemmen. Ja, maar. <laughs> ergens, ergens in de jaren 80 of zo. En dat is nu met een paar begonnen. Ja, nu wat ik zeg, het zijn er een stuk of 400, 500. Ik vind het, uh, de nuance die erin zit altijd wel, uh, wel belangrijk. Dat je, dus, je hebt wel afslag, maar dat is niet per definitie erg. Omdat je dus wel die onttijdelijke zandmassa nog hebt. Die ligt nu gewoon hier. Uh, die ligt hier gewoon voor de zee en, en hier op het strand. Als je naar het strand zelf kijkt dan zie je dat dit uh, eigenlijk niet echt is afgeslagen. De, de strandpalen die zijn nog uh, ongeveer dezelfde hoogte als voorheen. Ja. En aan de standpalen kan je zien of het strand wel of niet is afgeslagen. Die staan op vaste hoogte. Dus de eilanders hoeven ook niet benauwd te zijn, de veiligheid nee. is nog wel gewaarborgd. We rijden nu langzaam de mist in. Er vliegen wel wat vogeltjes voor ons uit. Ik denk dat het sneeuwgorsen zijn. Er zitten ah. op het moment hele grote groepen sneeuwgorsen op het strand. En vooral ook in die wat stuivende duinen. Dus de duinen waar je nog veel open zand hebt. En er zijn ook echt groepen geteld van meer dan twee, driehonderd uh, sneeuwgoorzen. Daar gaan er nog één 12... ja. Nou, dit zijn er tien. Ja, 10. een groepje. eventjes verder. Dat is een slechtvalk. Daar op die strandpaal. Ja. Ik denk dat als ik hem naast stop, dat hij wegvliegt. Wat heeft hij hier nou te zoeken? Die slechtvalken, die, die komen hier in het najaar. Die jagen op het strand, uh, vooral op strandlopertjes. Dus uh, op drie teen strandlopers... Soms ook wel meeuwen, maar meestal drie strandlopers. En misschien moeten die uh, sneeuwgorsjes hen ook oppassen. Ja, dat zou, uh, dat zou goed kunnen. Ja. Slechtvolk is uh, de snelste vogel ter wereld. En dat ze daar een mooie uitgehekt plek hebben bovenop ja. de strandpaal. Ja, dat is slechtvolk. Ja. En dan komen we bij een heel ander landschap. Het is ook mooi. Ja. Je ziet hier eerst nog een soort strakke duinerij... met hele steile stukken die zijn afgeslagen eigenlijk. Maar vanaf hier kunnen de duinen tot aan paal 20... dat is 4 kilometer verderop... kunnen ze gewoon weer stuiven. En dan zie je dus dat je niet zo'n strakke duinerij hebt. Maar wel wat lagere duinjes en veel zand. En die remmen het water als het ware. En daarna is het water hier verder wel een beetje tussendoor gestroomd. Maar van echt hele grote afslag is hier dus geen sprake. Hey, dus als je de natuur zijn gang laat gaan... Dan werkt het ook. Ja, dat is het idee ook achter dit uh, verhaal. Het gaat om de hoeveelheid zand die je hebt eigenlijk. Hè. En die je probeert dit, vast te houden. En die je probeert vast te houden ja. hier. En we rijden nog hier op het strand een beetje tussen de plantjes door. Betekent dat dat de duinen eigenlijk tot hier aan toe liepen? Die sprietjes die je ziet zijn de wortels van wiestarvergras. Er lagen tot uh, vorige week lagen daar uh, nog lage jonge duintjes die van zomer zijn ontstaan. En die zijn weg. Die zijn weg. Maar ja goed, de wortels van het gras zijn er nog. Dus dat begint volgend jaar gewoon weer te groeien. Ja, want dan uh, waait er weer één korreltje zand tegen en dan twee. En, dan en twee, tien, en drie. Ja, en dan ja. kan het gras hoger worden. Zo gaat het door hè? Hier zijn we nu toch uh, bij de Bosplaat, hè? Ja, we zijn bijna op het puntje van de Bosplaat. Oostelijk punt van het eiland, het Amelandengat noemen we dit. Uh, als het niet mistig was geweest, dan zag je hier nu de vuurtoren van Ameland. Dat heet de Bosplaat. Dit is helemaal vlak. Dit stuk is helemaal vlak, ja. Hier lagen eerst... Uh, waren dit duintjes. is zit hier nog een restante van. En hier zijn de eilanders toch een beetje teleurgesteld over. Ja, dat kan ik me ook al voorstellen. Want het is wel een... Uh, nou, als je hier naar kijkt, dan is het een hele... Ja, het is wel heel ingrijpend ineens. Ja. Er is veel veranderd hier zo. We gaan uh, de kaalslag even bekijken ja. van buiten. Daar ligt in de verte de oude Stuifdijk. Ja. Je ziet nog een paar heuveltjes. glooiinkjes. Ja. ja. Nou, in dit gebied hoe vervelend het ook is dat die storm de duinen heeft weggeslagen hier... kan wel weer heel mooi worden begin volgend jaar... voor allemaal vogels die op het strand broeden. Schoolexten bijvoorbeeld, die zitten ook al in de weilanden... Ja. maar ook veel meer specifieke vogels als bombekplevieren, sterrens. Ja, en broedgebieden voor die vogels die zijn gewoon schaars in het waddengebied. Dus in die zin is dit winst voor dat stuk van de natuur. Dus waar wij nu staan, dat is in het voorjaar voor een heleboel grondbroeders... Een ideale plek. In principe wel, ja. Terwijl wij nu denken, jee, wat een kaalslag." Hier verdwijnt iets, maar je zal zien dat op een andere plek er een mooi ja. uh, iets anders bij komt. Ja, Ameland en... heeft meer zand nu. <laughs> en schieren misschien ook wel, ja. Ja. Ja. ja. En terwijl we praten, komt langzaam door de mist de zon. Ja, waterzonnetje. waterig zonnetje. Mooi, hè? Ja. Wat een plek. Je hoort af en toe dan die mail en een uh, schoolekster. Maar wat kan je nog meer voor vogels hier tegenkomen? Al aan de strandlopers. Maar soms, zoals nu, met de mist, kan je de gekste dingen tegenkomen. We hebben koperwieken en kramsvogels soms. Op het strand? Op het strand, die dan eigenlijk gewoon even niet weten waar ze heen moeten. Ze kunnen het niet zien. De weg kwijt? Ja, ik ben hier wel eens dat er gewoon een groepje koperwieken op het strand zitten. Of, <laughs> die kunnen natuurlijk ook niet zien waar ze moeten landen. Ja, dan landen ze ineens op het strand. Ja. Een koperwiek over het Ter Schellingerstrand. Ja. Die worden je ja. niet gekker maken, hè? Nee. <laughs> die, is mee naar huis. die is toch al dood. Want die raakt Wat er is open. dat, een zeester? Dit zijn eigenlijk drie verschillende soorten zeesterren. Die zitten dus op de bodem... maar die zijn dus helemaal door die storm losgespoeld. Dus die spoelen massaal aan. Dit is de gewone zeester, die vind je wel, uh, wel vaker. Dit is de slangenster. Die graaf zich altijd in, in het zand. Ja. Dus die vind je niet zo vaak. En, en die deze, derde? Die derde, dat is eigenlijk de bijzonderste... Dat is een kamster. Zie, die heeft eigenlijk een soort kammetjes aan de zijkanten van zijn poten. En die vind je niet zo heel vaak op het strand. Normaal gesproken. Dankzij die uh, Sinterklaasstorm. Kan je eigenlijk van alles vinden hier op het strand. Een mooie dingen ook. En draai je om. Dan zien we de resten van de vogelkijkershut. Ja, er lag nog een, een duintje voor. Maar je ziet dat het tafeltje beneden ligt. Ja, dus daar zullen we een nieuwe plek even voor moeten zoeken voor ja, volgend en, jaar. En, en hier aan deze kant is het echt het punt van het eiland. Hier is een meter of zestig vanaf. Ja, waarschijnlijk zo'n 60 ja. meter van de stuifdek, ja. Zo. Ja. Benjamin Frith op piano was dit een stuk van de Ierse componist John Field. De economische crisis in Hongarije... No money, no jobs. ...gaat gepaard met een fragiele democratie en het muilkorven van de media. Vast zijn dictatuur. De groeistuipen van een jonge Europese democratie. It looks like a party state now. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.